8 uur, het NOS-journaal, Rimmel Serré. Olympische Spelen officieel begonnen. Offensief tegen Aleppo lijkt begonnen. Een bioscoopschutter was psychiatrisch patiënt.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 Hij roept alle permanente leden van de VN-veiligheidsraad... ook Rusland en China, op om het geweld bij Aleppo te veroordelen. Rusland en China spraken tot drie keer toe hun veto uit... over een resolutie tegen Syrië. Volgens de jongste berichten van Syrische mensenrechtenorganisaties... is het offensief van de troepen van Assad tegen Aleppo inmiddels begonnen. De verdachte van het bloedbad in een bioscoop in Colorado... werd behandeld door een psychiater...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 Het geld voor de bestrijding van AIDS moet beter worden besteed. Dat heeft de Amerikaanse oud-president Clinton gezegd... bij de afsluiting van de wereld aids in Washington. Als het geld efficiënter wordt besteed... zullen regeringen er graag aan blijven meebetalen, zei Clinton. Hij pleitte ervoor om de aidsbestrijding meer te baseren... op wetenschappelijke inzichten en minder op politieke drijfveren. Ook vindt hij dat de hulp meer lokaal georganiseerd moet worden. Nu kost de internationale adviseur soms 600 dollar per dag, zei Clinton. En voor dat bedrag kun je drie HIV-patiënten een jaar lang medicijnen geven. Het was de negentiende keer dat de Wereldaidsconferentie werd gehouden. Wereldwijd zijn er meer dan 34 miljoen mensen besmet met HIV.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 En Pien. En Ed. En Carlijn ga ik ook bellen. En Lars bellen. En Suus en Jeroen. Thomas en Elisabeth bellen. Onbeperkt mobiel bellen met collega's. Nu gratis bij het nieuwe abonnement van KPN. KPN werkt voor ondernemers. Nu één jaar lang van 35 voor 20 euro per maand. XBTW. Bijvoorbeeld met de gratis Nokia Lumia 900. Kijk op kpn.com slash zakelijk. Ook voor de voorwaarden. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is begonnen, de Olympische Spelen. En een van de eerste handelingen was het luiden van een klok. Een klok van Nederlandse makelij. We bellen zo met de klokkenmaker. De vluchtelingenstroom uit Syrië neemt toe. Maar eerst het asbest op Kanaaleiland. Al bijna een week kunnen de 300 inwoners uit het Utrechtse Kanaleiland niet terug naar hun huizen. In een aantal woningen is spuitasbest aangetroffen. Gisteren werd duidelijk dat het nog zeker tot volgende week duurt voordat de eerste bewoners terug kunnen. En nu is er ook onzekerheid bij bewoners van buiten het afgezette gebied. Want ook daar is tijdens renovatiewerk asbest blootgelegd. Het gaat daarom asbestplaten. Aan de lijn nu de burgemeester van Utrecht, Alheid Wolfson. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, weer onzekerheid, meneer Wolfson. Uh, terwijl ik toch had begrepen dat de communicatie uh, beter zou uh, worden. Hoe kan dat nou? Ja, die onzekerheid die zal, die zal blijven zolang de hele periode duurt... dat de mensen niet terug kunnen naar hun woning. Omdat er uh, in het gebied zelf heel veel onderzoeken gaande zijn. Elke woning wordt individueel onderzocht. En tot die uitslagen binnen zijn, blijven de mensen in onzekerheid. En in buiten het, in het gebied uh, is nu de aandacht gevestigd op een paar blootliggende... Asbestplaten, dat ja. is onderdeel van een regulier renovatieproject. Maar het zijn wel asbestplaten die bloot liggen. Ja, dat klopt. Maar bij elke renovatie die, komen die asbestplaten bloot te liggen. Maar en... daar wisten de, burge, de burgemeester, daar wisten de, de bewoners niks van. Ja, dat is weer een beetje onduidelijk. Want als de Mitras zo heeft de MITROS ons tot gisteren uitgelegd, als de MITROS een renovatieproject doet ergens in de stad, dan treft men bijna altijd asbest aan. Daar wordt dan een, versloop, of een renovatievergunning uh, voor gegeven. En gedurende dat project komen die platen dus ook bloot te liggen bij elke woning waarin zo'n renovatie plaatsvindt. En voor die tijd worden de mensen voorgelegd van dit gaat er bij uw huis gebeuren. U kunt wel of niet blijven wonen, er zit asbest in, daar moet u voorzichtig mee zijn. Ja, misschien zijn ze voorgelegd, maar die mensen hebben niet het idee van dat ze goed zijn voorgelegd. In ieder geval hebben ze het niet begrepen. Ja, dat, dat komt nu naar boven. Ze zijn zich buurt... geschrokken, toch? Ja, omdat nu in de buurt de hele discussie over asbest is, wordt nu even hier Extra de aandacht op gevestigd. Daarom hebben we gezegd dat die mensen in onzekerheid zijn gebracht. door uh, die aandacht erop te vestigen en door alles wat er in die buurt is gebeurd. worden ook deze mensen afzonderlijk uh, voorgelegd over wat er, wat er uh, met dit renovatieproject gebeurt. En dat ook dit renovatieproject. Yeah. daarmee het even onduidelijk is wanneer het kan worden hervat. door de arbeidsinspectie. Dat heeft stilgelegd, omdat er één vergunning is afgegeven voor het hele gebied op Kanaaleiland. Ja, dat klinkt, ja t, het klinkt ongelooflijk ingewikkeld voor die bewoners. Die bewoners zijn, die, die hebben iets van, Oh jee, uh, zal mij iets overkomen? Zal mijn uh, kinderen iets overkomen? Ja, gelukkig was er gisteren ook een deskundige op tv die zei, nee, als zo'n plaat bloot ligt daar, dan is het op zich in zichzelf brengt het geen gevaar met zich mee. Maar je moet zoals je nooit moet doen, niet in asbest gaan krabben of in asbest gaan boren. Maar we gaan wel nu... Dus toestemming gevraagd door de mitraals aan de arbeidsinspectie. Of ze toch even dat werk kort mogen hervatten. Door daar stickers op aan te brengen. Dat je daar niet aan moet komen omdat het asbest is. En die mensen worden ook afzonderlijk uh, komende week weer voorgelicht. Het vertrouwen wordt teruggewonnen door de stickers op te plakken? Nee, en door ze, ze voor te lichten via een wijkbericht Wat er met het project is gebeurd, waarom het is stilgelegd. Oké, okay, op die manier gaat u het uitleggen. Het zal ja. Nou ja, een beetje de kern van de zaak is dat bewoners bang zijn... en eigenlijk vrij weinig vertrouwen hebben in, uh, in de overheid... en in, uh, voornamelijk ook het, uh, het bestuur en u als burgemeester. Ja, als er asbest in een buurt wordt aangetroffen. dan brengt het altijd grote onzekerheden met zich mee. En de mensen zijn echt wantrouwend. Ook naar de woningbouwcorporatie. We merken dat op alle vlakken. Gisteren moesten, werden de eerste mensen komen naar hun logeeradressen. En dan moeten mensen, zoals volstrekt gebruikelijk is bij zo'n renovatieproject. moet je een verklaring tekenen dat je gebruik gaat maken van zo'n logeeradres. Wat basale spelregels zijn ja, En de in staat. mensen denken: oh jee, pas op. Ja, mensen denken: oh jee, pas op. Hoe zit het dan met mijn juridische positie? Hoe zit het dan met aansprakelijkheden? Doe ik afstand van mijn rechten... En ik begrijp die onzekerheden. Sommige mensen hebben echt moeite met de taal. Asbest brengt in zichzelf al grote onzekerheden met zich mee. Omdat het echt zo ongrijpbaar en onvatbaar is. Hè. De, ge de ja. gevolgen daarvan openbaren zich niet onmiddellijk. Er zijn heel veel deskundigen maar, maar, al... die elkaar tegenspreken. Ja, dat begrijp ik. De de met zich mee. Maar die onzekerheid, u schetst dat zelf eigenlijk in, in één zin. Asbest brengt onzekerheid met ja. zich mee. Als u dat dan zo hoort en u zegt dat zo, uh, gaat u dan ook niet uh, even terugdenken? Want meteen moeten terugkomen? Nee, omdat uh, de zondag, zondag hoorde ik dat het speelde. En de word, dat zal u misschien verbazen, maar er, komt, uh, er zit heel veel, helaas... heel veel uh, asbest en heel veel woningen in, uh, in heel veel huizen in Nederland. Dus met een zekere... Want het lijkt zo met elkaar in, in tegenspraak. Of bent u misschien gebeld door uh, de partijvoorzitter, door uh, Spekman of door Samson? Nee, nee, nee, helemaal niet. Dat nee, niet? Er is, is geen de druk de aan de te de pas gekomen? Nee, helemaal niet. Meer. Er zijn We eigen besluitgenomen besluit genomen. is onderwerkt erover geïnformeerd. En er wordt heel vaak asbest aangetroffen. En maandag leek dat het heel snel allemaal de mensen konden worden ondergebracht op een, in hun een hotels. dinsdag, maandag ben ik het vorige bijgepraat, en dinsdag bleek dat het toch allemaal meer onzekerheid met zich meebrengt en langer gaat duren. Toen heb ik onmiddellijk besloten, dan ga ik terug, want dan wil ik de verhalen van die mensen zelf hoor. Ja, het die het lijkt die zo met zijn. elkaar in tegenspraak, omdat aan de ene kant zegt u in één zin van, op het, op het moment dat je het woord asbest uitspreekt, dan gaan de haren overeind staan en heeft iedereen zorgen. En aan de andere kant zegt u van, het komt wel goed. Ik bedoel, dat, dat is toch een verschillende soort van communicatie? Ja, dat is ja en nee. Omdat u, we hebben nu de ja, dat bedoel eerste, ik. Ja, we hebben de uitslagen van de eerste metingen in die woning nu ook binnen, en die, die zien er zeer geruststellend uit. Maar voor de mensen zelf creëert het veel onzekerheden. Want je een tijdje uit je woning moet en dan moet je, dat, dat is heel vervelend voor mensen. Maar tegelijkertijd is er natuurlijk, uh, uh, dat, is, dat is veel persoonlijk uh, vervelend voor mensen. Maar het zijn geen doden of gewonden. En de, de risico's voor de volksgezondheid lijken op dit moment ook redelijk overzichtelijk. Maar je weet het pas zeker als al die metingen uit alle woningen binnen zijn en de mensen zijn... Uh, begrijpelijk, pas tevreden, als we in, in een eigen bed kunnen liggen... Ja. in een eigen keuken kunnen koken en aan een eigen tv kunnen kijken. Dat, dat vind ik volslagen, begrijpelijk. Ja. Heeft u nog wel zin om door te gaan als burgemeester straks? Want uh, volgend, u heeft zoveel affaires ondertussen gehad. Volgend jaar staat die herbenoeming op de rol. Ja, nee. Dus het is ontzettend mooi en uh, een dankbaar werk om te doen... En waar gewerkt wordt, is altijd kritiek. En als je in het buitenland bent, als zo'n uh, kwestie zich speelt... dan kom je of te vroeg of te laat terug. En er zijn op allerlei vlakken, zie je Met de asbest uh, komen heel veel deskundigen voorbij. De ene zegt A, een derde zegt B en weer een, een vierde zegt C. Ja, maar dat vroeg ik niet, hoor. En bij een burgemeester geldt dat ook. Als je wat doet, het is of te vroeg of te laat. Maar het is buitengewoon mooi en bijzonder werk om uh, nog een tijd te mogen doen. Ja, nog een tijd te mogen doen. Maar uh, wilt u dat nog uh, ook de volgende periode blijven doen? Ja. Aan de orde. Dat is natuurlijk niet, niet, niet aan de orde. Goed, ik dank u wel voor het gesprek, meneer Wolfson. Goedemorgen. 64 incidenten in 10 jaar en gisteren was de maat vol. Tankopslagbedrijf Oitvel in het uh, Botlek-gebied... is uit veiligheidsoogpunt geheel stilgelegd. De beslissing is genomen na gesprekken met de Milieudienst Rijnmond. Die besloot vorige week al een deel van het bedrijf stil te leggen... omdat er problemen zijn met de blus- en koelvoorzieningen... van een aantal opslagtanks. Eenmaal stilgelegd zal het lang duren... voordat Oitvel weer verder zou kunnen in Rijnmond. Dat zegt Jan van de Heuvel, directeur van Milieudienst DCMR. Nou, dat kan betekenen dat sommige onderdelen vrij snel weer, weer, weer, zo weer operationeel kunnen worden gemaakt. Ze dus liggen ook dingen stil. Uh, waar eigenlijk geen sprake is van het werken met gevaarlijke stoffen. Dus ik kan me voorstellen dat dat, dat, dat er snel kan. Maar er is ook een deel van het bedrijf wat uh, zo grondig moet worden opgewrapt en gerenoveerd. Dat dat uh, nou misschien wel twee jaar gaat duren voordat ze daar weer kunnen gaan beginnen. Twee jaar dus, voordat het tinkopslagbedrijf ooit weer zou kunnen beginnen. Hans Demoet is fractievoorzitter van het CDA van de Provinciale Staten in Zuid-Holland. Goedemorgen. Goedemorgen. Een ingrijpend besluit uh, in een belangrijk economisch uh, gebied. Is dat een terecht besluit? Ja, daar uh, lijkt het wel. Het is moeilijk om uh, uh, daar uh, op afstand iets van te zeggen, maar als je dit soort feiten hoort, ja, dan kun je niet anders uh, dan uh, zaken stilleggen. Ja. Ja, en het wordt nu stilgelegd, misschien duurt het wel twee jaar... voordat uh, bepaalde delen van uh, het bedrijf weer kunnen worden opgestart. Maar uh, is dat niet een beetje laat? Want uh, de afgelopen tien jaar hebben we het over 64 incidenten. Ja, dat klopt. Er is een, uh, een uitgebreid budget van dit uh, bedrijf. Dan moet je uh, ieder incident ook wel daar uh, op zijn, uh, zijn beschouwen. Uh, maar incident 64 incidenten is. in 10 jaar, oh. dan maak je mij niet wijs dat alles in orde is. Nee, dat klopt. Daar, uh, en er is ook uh, in, die, uh, in die hele periode natuurlijk ook steeds actie ondernomen. En dan moet je de afweging maken. Maar dat vind ik ook nu de vraag die ook voor ligt uh, om beantwoord te worden. Uh, van ja, waarom waren die uh, incidenten van een ja, minder kaliber? Of uh, waarom is de maat nu pas vol? Dat is natuurlijk wel de. Nou, ja, de, de maat natuurlijk. is nu, nu vol, zeggen ze bij de Milieudienst. Omdat ja. het bedrijf gewoon elke keer uh, ja, uh, pas reageerde als de Milieudienst iets had uh, gezegd en nooit iets preventiefs deed. Nou ja, ik heb ook wel begrepen dat het te maken heeft met de ernst van de uh, delicten die zich, uh, die zich nu voordoen. Nou, dat maar wel helden zijn, de CDA-fractie waar ik deel van uitmaak, wil zeker niet alleen weten wat de feiten zijn van het bedrijf, maar zeker wat de rol van de DCMR in deze is geweest. Dat vind ik ook het ingewikkelde. Je hebt te maken met een ambtelijk aangestuurde dienst die beschikt over deskundigheid. Maar je bent natuurlijk uh, he, uh, als politiek... hoor je aangesproken op de veiligheid in deze regio. En dat maakt het wel ingewikkeld als je zo... Nou, maar, maar heeft u niet gewoon zitten slapen? Nee, wij hebben zeker niet zitten slapen. We hebben, uh, Wat is accélébring... het dan geweest? Want hoe is het dan mogelijk dat zo'n bedrijf zo lang heeft kunnen doorgaan? Nou ja, u moet, u moet zich voorstellen dat een... Uh, uh, als je met milieuregelgeving, maar iedere vorm van regelgeving... dan krijgt iedereen de gelegenheid om... Uh, incidenten op te lossen. Hè, dat is ook steeds gebeurd. En dat maakt het ingewikkeld om een moment te bepalen... wanneer je zegt, van nou wanneer is sluiting? U geeft het net zelf aan. Sluiting is een ingrijpend besluit. Jazeker, jazeker. Nou ja, misschien heeft het daar ook wel mee te maken... dat het een heel ingrijpend besluit is. Het is ook een bedrijf dat aangekondigd heeft... Hè, de komende vijf jaar 250 ja. miljoen te willen investeren. Um, ja. Zien we dan af en toe gewoon de economie um, ja, voorgaan... Uh, en wat milieu-overtredingen milieu door de vingers? Nee, laat absoluut helder zijn als het gaat tussen de afweging economie en veiligheid. Dan gaat voor de provincie Zuid-Holland veiligheid altijd voor. En uh, dat betekent dat het natuurlijk uh, belangrijk is dat je in een, uh, in een gebied... als waar we het hier over hebben, de economische belangen moet meewegen. Maar uh, uh, veiligheid uh, staat, uh, staat centraal. En daarom... Uh, uh, ja, wat ons betreft volle steun voor het feit dat er nu misschien wel voor onderdelen, zoals u net aangaf, een lange periode van, van sluiting is. Ja, en nou dat zeggen wil... ze bij de milieu. Dus. Ja, wat, wat, wat, wat zou je zeggen? Ik wil... Nou, ik wil uh, absoluut helderheid. En dat is ook wat ik bij een college ga vragen. Uh, maar dat zijn altijd vragen die je nu wel kan gaan beantwoorden uh, op de vraag van ja, wat zat? Had er nou in die eerdere periode moeten gebeuren. En hoezo, hoe kan het zijn dat een milieudienst met welke criteria werken zijn... met welke mandaten, richtlijnen... om dat ja. ook transparant te maken voor, ja, voor mensen die in dit gebied wonen. Want ik kan me voorstellen dat mensen zich daar zorgen over maken. Precies. Maar goed, u gaat het allemaal proberen op te helderen in de politiek. Ik dank u wel voor het gesprek deze ochtend, meneer Demet. Oké, okay, graag gedaan. Ja. Straks de Queen bij de opening en Sarah Phillips bij de paardensport. De Royal Family is goed vertegenwoordigd bij de Spelen. Er zijn geen meldingen meer, door maar. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Hij had een prominente rol gisteravond bij de openingsceremonie... van de Olympische Spelen, de klok. Hij werd aan het begin van de ceremonie geluid door Bradley Wickens... die als eerste Brit ooit onlangs de Tour de France won. Het is echt een kippenvelmoment wel, hoor. want iedereen uh, hier in het stadion... Is, heeft toch een gevoel van, uh, van opwinding. Dat merk je heel duidelijk. En hij staat hier bij deze klok... die overigens uh, in Nederland gemaakt is. De grootste klok van West-Europa. En in Nederland is hij gemaakt... bij de Koninklijke Ijsbouds klokkengieterij in Asten. De directeur daarvan is Joost IJsbouts. Goedemorgen. Goedemorgen. Trots gisteren? Ja, natuurlijk... Uh, was het moment waar het allemaal om te doen was. Yeah. En uh, ik wist niet precies wat ik uh, moest verwachten... van de wijze waarop de klok zou worden ingezet bij deze ceremonie. Maar toen hij eenmaal klonk... en natuurlijk met uh, Bradley Wiggins als uh, tot de verbeelding sprekende uh, sporter van dit moment... Uh, was dat toch wel een bijzonder moment. Uh, u wist dat die geluid zou worden? Ja, natuurlijk. Want uh, het, het was vanaf het begin duidelijk dat uh, die klok... Uh, een rol zou gaan spelen in het centrale thema. En uh, wie gisteren uh, een beetje overdag gevolgd heeft wat er in Engeland gaande was, heeft vastgesteld dat uh, de klokken een prominente rol ja, speelden. Want die werden gisterochtend al, uh, al geluid. Ja, dit begon al gisterochtend vroeg. Ja. Yeah. En, en hoe kwamen ze dan trouwens bij u terecht? Nou, het was zo dat Danny Boyle als organisator, uh, geestelijk vader van deze hele ceremonie. Uh, de wens had om een hele grote klok uh, deel te laten uitmaken van, uh, van zijn uh, ceremonies... ...en uh, raakte daarover in gesprek met de Engelse gieters. Um, maar kwam tot de vaststelling dat een klok van het formaat wat hij voor ogen had... Uh, ...in Engelse landschap niet gemaakt kon worden. Ze kunnen heel veel in Engeland, maar een mooie klo grote klok maken niet. Daarvoor ja, moeten ze bij u zijn. Ja. En... Uh, dat vormde de aanleiding om een uh, samenwerking die wij uh, al eens ooit eerder hebben gehad met uh, de Whitechapel Bell Foundry uh, nogmaals weer eens een ere te herstellen en um, in, in contact met hun hebben wij deze opdracht uh, gekregen. Dat is mooi. Bent u er zo lang mee, be mee bezig geweest? Duurt dat lang het schieten van zo'n Nou, het, Natuurlijk krijg je in een voorbereidingstraject al voor je aan het daadwerkelijke maken begint. Maar het, uh, het vormen en het gieten van de klok heeft ongeveer een maand of drie in beslag genomen. Yeah. En uh, daarna moest de klok nog gestemd worden. Yeah. Nou ja, en dat hebben we gisteren gehoord. Dat is ook gelukt. Zeg, en uh, dat was de openingsceremonie. Uh, uh, gaat de klok ook nog uh, gebruikt worden bij de sluitingsceremonie? Nee. voor de werk weet. Dit was het. Uh, zal de klok uh, binnen uh, het etmaal uit het stadion verwijderd worden, net als... Uh, het hele decor, indrukwekkende yeah. decor wat wij gisteren allemaal hebben aanschouwd. Uh, want het stadion moet nu het decor yeah. gaan vormen voor... Uh, ja de precies, maar de klok, uh, de klok gaat eruit. De klok gaat eruit, ja. Ja, hij wordt niet meer geluid. Meneer Uitspelt, ik dank u wel. Ja, graag gedaan. Nog een mooie dag, hè? Ja. Straks om 11 uur zijn de ogen van de Britse koninklijke familie gericht op Sarah Phillips. Ze doet namelijk mee aan het onderdeel eventing. Dat noemden we vroeger military. Combinatie van dressuur en springen. Het is de kleindochter van koningin Elisabeth, Haalt groot brittannië correspondent Hieke Jippers nu. Hieke, ja, die moet het paardrijden met de paplepel ingegoten hebben gekregen. Ja, als er iemand uit een, uh, wat je noemt, een horsey family komt... dan uh, is zij het wel. En wat betreft dit typisch uh, Engelse onderdeel van uh, eventing... wat behalve, zoals jij zei, uh, uh, springen en dressage... ook een uh, werkelijk hair-raising uh, cross-country-etappe uh, uh, inhoudt... Uh, haar uh, vader en haar... Uh, moeder, uh, hebben op hetzelfde onderdeel uh, wereldwijd uh, geconcurreerd. En uh, haar moeder, Princess Anne, was in 1976... Uh, werd die Olympisch kampioen op dit onderdeel in Montreal. Yeah. En haar vader, uh, captain Mark Phillips, al lang van haar moeder gescheiden inmiddels... en nu coach van het Amerikaanse eventingteam uh, bij deze Olympische Spelen... Die heeft uh, op dit onderdeel goud gewonnen in 72 en zilver op de Olympische Spelen van 88. ze komt uit een goed een nest, een goud nest. Maar is, uh, is ze zelf ook een groot talent? Ze, is zelf, nou, ze zou niet geselecteerd zijn uh, in het clubje van vijf... wat ingezet is voor Team Great Britain voor uh, dit eventing onderdeel als ze niet goed was. Het heeft er een tijdje uh, om gespannen... want in dit geval gaat het natuurlijk uh, niet alleen om uh, de ruiter... maar vooral ook om het paard. En, um, oh ja, dat was Sarah dat... Phillips heeft jarenlang uh, competitie gereden op het paard uh, Toy Town. Ze heeft twee keer de Olympische Spelen op het laatste, van, de, van de laatste twee keren gemist... omdat dat paard geblesseerd was. Het paard is inmiddels uh, um, onder tranen van Sarah Phillips... Met pensioen gestuurd. En ze uh, rijdt de wedstrijd nu op een paard wat misschien wel passend heet High Kingdom. En waarvan ze uh, toch ook hoge verwachtingen heeft. Ja. Maar Zera, dat is toch ook een meisje wat een beetje een wilde dame is? Ja, misschien past dat wel een beetje in dit uh, hele plaatje. Zij was uh, een tijd lang de rebel uh, binnen uh, de familie van de koningin. Zij uh, waagden het om op een gegeven moment uh, op, uh, in de royal enclosure op Ascot... waar strikte kledingvoorschriften gelden in een jurk aan te komen met uh, spaghetti-bandjes. Nou, dat mag absoluut niet. Nee, dat kan niet. En shock horror, het allerergste was... dat ze een piercing in haar tong bleek hebben enige, enig gegeven. Ja, dat, dat kan natuurlijk niet. Maar dat is er allemaal vergeven en vergeten? Ja, dat is er allemaal vergeven en vergeten. Ze heeft keurig een, een studie fysiotherapie gedaan. Ze, ze heeft natuurlijk een, een, haar eigen kledinglijn voor ruiters uh, ontworpen. En ze is getrouwd vorig jaar met de voormalige rugbycaptain Mike uh, uh, Tindall. Dus nog steeds een beetje een uh, rebellische maar... <laughs> streak... Maar uh, desondanks. Nee hoor, helemaal uh, geïntegreerd. Goed, straks dus die wedstrijd. En uh, kijken of zij daar een medaille kan winnen. Kan de Queen weer gaan juichen. Dan hebben we om vijf minuten voor half negen nog het nieuws over Syrië. De slag om Aleppo lijkt begonnen, zo melden de persbureaus op dit moment. Vluchtelingen Nederland wil dat de Syrische vluchtelingen in Nederland... als groep recht krijgen op asiel. Vanwege het extreme geweld in Syrië verdienen ze recht op bescherming... vindt Vluchtelingenwerk. Jasper Kuipers is plaatsvervangend directeur van Vluchtelingenwerk Nederland. Ben Kuipers, um, allereerst, hoeveel Syrische vluchtelingen leven er trouwens in, uh, in Nederland? Goedemorgen. Nou, die aantallen zijn beperkt, hoor. Uh... We zien op dit moment dat, de, dat de buurlanden van Syrië, zoals Turkije en Jordanië... verreweg de meeste vluchtelingen opvallen, opvangen. Uh, we zien dat er in dit jaar nog maar enkele tientallen Syrische uh, asielzoekers naar Nederland zijn gekomen. En Worden de Syrische vluchtelingen momenteel met uitzetting bedreigd? Is er een acuut probleem? Er is geen acuut probleem. Er wordt op dit moment niemand teruggestuurd naar Syrië... maar er wordt ook geen besluit genomen en dat levert voor die mensen uh, veel onzekerheid op. Dus wij roepen de Nederlandse overheid op om uh, op dit moment deze mensen een, een bescherming uh, in te stellen. Nou, heeft u al contact gehad met de minister? Minister Leers, hè? die gaat erover. Ja, we hebben contact gehad met de minister. En die geeft ook aan dat het, uh, dat het tijd wordt om een keuze te maken. Uh, uh, de vorige bedenkperiode voor de minister liep op 6 juli ook af. En de minister heeft inmiddels aangegeven dat hij half augustus... een beslissing zal nemen wat hij gaat doen met de Syrische asielzoekers in Nederland. Ja, zeggen dan altijd op het moment dat je zo'n soort uitspraak vraagt of doet... dan heeft dat ook een soort aanzuigende werking. Dan komen er hier weer extra vluchtelingen naartoe moment dat een land als Zweden al een groepsbescherming voor Syrische asielzoekers heeft. Duitsland heeft ook een, een groepsbescherming. En daar zien we eigenlijk geen extra uh, uh, Syrische vluchtelingen reizen. Dus daar zijn we voor Nederland ook niet bang voor. Ja, nou ja, uiteindelijk krijg je, destijds wat met Irak natuurlijk ook het geval, de discussie van wanneer is het dan weer wel veilig. Uh, dat is weliswaar wel langere termijn. Uh, daar hebben de mensen in Syrië op dit moment niet zoveel over. Maar dat is natuurlijk wel de discussie die politiek gesproken straks gaat uh, worden gevoerd. En dat is ook natuurlijk nu lastig in te schatten uh, wanneer de veiligheidssituatie in het land weer uh, uh, stabiel wordt. Daarom pleiten we ook voor een tijdelijke bescherming voor deze groep. En het Nederlandse beleid uh, geeft dan een uh, verblijfsvergunning... voor bepaalde tijd. En dat komt op, uh, op zo'n uh, maximaal vijf jaar neer op dit moment. Goed. Ik dank u wel uh, voor het gesprek. Het is me duidelijk wat u wil. Jasper Kuipers, plaatsvervangend directeur van Vluchtelingenwerk Nederland. En het laatste nieuws, ik zei dat al, is dat de Syrische regeringstroepen... een offensief zijn begonnen tegen opstandelingen in de stad Aleppo. Dat wordt allemaal gemeld door de Syrische oppositiegroepen. Daar hoort u vast en zeker veel meer over vandaag hier op deze zender Radio 1. Als u blijft luisteren... Natuurlijk om tien uur de sportzomer komt vanuit Londen met Felix en Willemijn vandaag. Eh, en verder nog heel veel onderwerpen zo dadelijk in de Trost Nieuwshow. Peter en Mieke, ze zijn er alle twee weer en ze gaan het onder andere hebben over autodiefstallen. Het aantal autodiefstallen neemt toe en het geweld daarbij ook. En ze gaan het hebben over schuldsanering. Blijf luisteren en eh, veel plezier vandaag en heel veel middagjes toegewenst.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 Syrische regeringstroepen zijn een offensief begonnen tegen opstandelingen in de stad Aleppo. Volgens het Syrische Observatorium voor Mensenrechten is het leger de wijk Saladin binnengegaan... waar de meeste opstandelingen zitten. Ook in andere wijken van Aleppo wordt gevochten. De regeringstroepen en rebellen hebben de afgelopen dagen stelling ingenomen... in afwachting van de grote slag om de stad. Westerse landen hebben de Syrische regering opgeroepen om te stoppen met het geweld tegen burgers. gevreesd wordt voor een bloedbad in Aleppo. Ruim 2,8 miljoen mensen hebben gisteravond naar de opening van de Olympische Spelen in Londen gekeken. En daarmee was de uitzending het best bekeken programma van gisteravond, meldt de stichting Kijkonderzoek. De Spelen werden met een spectaculaire, ruim drie uur durende ceremonie in gang gezet. Koningin Elisabeth verklaarde de Spelen officieel voor geopend. Sporters, zo'n 7500 vrijwilligers en een keur aan artiesten gaven acte de présence.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 Daarna wordt het weer wat warmer. Woensdag kan het zelfs 25 graden worden. Maar dit betekent niet dat het weer volop zomer wordt. Want de buienkans is de rest van de week behoorlijk groot. Dit is Radio 1. Tros Nieuws Presentatie... Peter de Wies en Mieke van der Wij. Goedemorgen, hartelijk welkom bij de nieuwshow. We hebben nog steeds een korte uitzending. Dat is nog zolang de Olympische Spelen duren tot 10 uur zijn we bij u. Wat gaan we doen? Om 9 uur komt Jurrit van der voren en met hem gaan we het ook hebben over de geschiedenis van de Spelen. Ik weet niet of u gisteravond de opening heeft gezien. Spectaculair. Uh, maar goed, er is nog wel meer over te zeggen in cultuurhistorisch uh, opzicht. Daarna gaan we praten met Lily Sprangers uh, van het Turkije Instituut over de relatie Turkije-Syrië. Want de uitspraken van de premier Erdogan van Turkije richting Syrië worden steeds agressiever. We gaan nog even contact leggen met de sportzomerbus... die vandaag ook weer door het land rijdt. De boeken worden besproken door Ingrid Hogevorst... en het laatste onderwerp, dat is uh, vervalsingen in de kunst. En de aanleiding daarvoor is dat een rechter in Leeuwarden heeft gezegd... dat er twee werken van Jan Alting van uh, de ploeg uh, vals zijn. Goed, wat gaan we nog meer doen? Zometeen gaan we het hebben over de schuldhulpverlening... Maar oh nee, daar gaan we het eerst over hebben. Nee, en daarna, straks over autodieven gaan we het hebben. Want die, ja, nee, oh ja, moeten we er weer even inkomen. Zat u he. nog staan, Mieke? <laughs> ik ben even op vakantie geweest, ik moet er weer even inkomen. Straks gaan we het hebben over autodieven. Maar eerst gaan we het hebben over de geldproblemen. Precies. Door de economische crisis raken namelijk steeds meer Nederlanders in de geldproblemen. Schuldhulpverlening kreeg vorig jaar maar liefst 76.000 aanmeldingen te verwerken. In Amsterdam-Zuidoost bijvoorbeeld leidde dat tot onlangs tot een opnamestop want ook de gemeente, verantwoordelijk dus voor de uitvoering van die schuldsanering... kampen met krimpende budgetten. Om toch iedereen te kunnen blijven helpen, moet het schuldsaneringstrip. Het traject worden herzien. Dat vindt lector schuld en incasso, ja ja, dat hebben we echt, aan de Hogeschool Utrecht, Natja Jongman En wij gaan dat bespreken met haar hoe dat allemaal moet. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, hoe, hoe is dat schuldsaneringstraject op het ogenblik? Je komt in de moeilijkheden, je gaat naar een instantie toe en die gaan met je zitten en die regelen het geloof ik. En binnen drie jaar ben je klaar? Ja, je, de logische plek om je te melden is de gemeente. Je gaat kijken hoe hoog zijn je schulden. En als je die niet binnen drie jaar kan afbetalen... dan gaan ze in principe kijken of ze een regeling kunnen treffen... En als je drie jaar lang rond bent gekomen van 90% van de bijstandsnorm... dus dat is echt een heel laag bedrag... Uh -huh. dan krijg je kwijtschelding van het restant. Al is, je, al is je schuld drie, vier ton? Ja, het enige waar ze wel terecht naar kijken is of je niet gefraudeerd hebt... of ja. dat je op een andere manier er echt op losgeleefd hebt. Maar het uitgangspunt is, het maakt niet uit hoe hoog je schuld is... drie jaar lang je uiterste, uiterste, uiterste inspanning... en daarna schuldenvrij. En wie betaalt dat dan? Nou ja, uiteindelijk uh, betekent het kwijtschelding door de crediteuren. Uh -huh. Dus de... De uitvoering, het treffen van de regeling wordt betaald door de gemeente. Maar, maar die uh, gaat zijn... bij, de, bij de bakker en de groenteboer langs om te zeggen... er komt geen geld, jongens, te groeten. Ja, precies. En, uh, en daarbij geven ze aan waarom je mag verwachten... dat er geen geld komt. En de vraag is, wil je dan ook bereid zijn... om kwijt te schelden? En zeggen ze nou nee, want het is vrijwillig... dan hebben we nog altijd een voorziening bij de rechter. En dan kan je naar de rechter toe en dan kan de rechter die schuldeisers alsnog dwingen om die bedragen kwijt te schelden. Jeetje. Zijn er nou ook mensen die daar heel calculerend mee omgaan? Die zeggen, ik ga een paar jaar eens even flink spenderen... dan even drie magere jaren en dan kee? Nou kijk, die zullen, die zullen er vast zijn. Maar als je een dag meeloopt in de spreekkamer van de schuldhulpverlening... dan kom je vooral heel veel ellende tegen. Wat we zien, uit, we hebben het ook onderzocht... mensen zijn gemiddeld al vijf jaar lang aan het, uh, um, aan het zoeken naar een oplossing... voordat ze een beroep doen op schuldhulpverlening... betekent dat ze vaak al vijf jaar lang beslag op hun inkomen hebben... en dus al vijf jaar lang rondkomen van die 90% bijstandsniveau... voordat ze überhaupt om hulp durven te vragen. Dus het antwoord op mijn vraag is nee? Het antwoord is nee. Die nou, mensen dus... zijn er niet? Of, of tenminste, niet echt? Niet echt. Nee. echt. Oké. Okay. En uh, wordt er nou uh, heel erg op gelet op die mensen... Hè? dat er bij de eerste wanbetaling meteen iemand van de gemeente naartoe gaat... om te zeggen, jongens, niet opnieuw afgeleiden? Na, na, na afloop van het traject bedoel ik? En nee, wat je nu ziet is dat er, er zijn wel gemeenten die invulling geven aan nazorg, maar dat mm -hmm. gebeurt nog maar heel beperkt. En de vraag is ook of dat het moment is dat je moet gaan kijken naar um, het risico op afgeleiden. Wat we in de afgelopen jaren te veel gedaan hebben... is dat we voor iedereen die zich meldde voor een, voor een schuldhulpverlening... meteen probeerden om zo'n driejarige schuldregeling te treffen. En waar we aan voorbij zijn gegaan is dat voor de meeste mensen in deze groep geldt... dat ze niet alleen financiële problemen hebben, maar ook andere problemen. Zoals... En... Um, nou, dat kan bijvoorbeeld zijn een tekort aan zelfvertrouwen... waardoor mensen als ze een brief krijgen... en eigenlijk een betalingsregeling moeten gaan afspreken met een schuldeiser... niet zo goed weten wat ze dan moeten zeggen... of hoe ze zo'n gesprek moeten of voeren. Of onmiddellijk dat ding ongelezen in de postbak gooien. Nou, en dus of de brief maar niet eens openmaken... omdat ze weten uh -huh. dat er slecht nieuws in zit... of niet bellen, waardoor er, uh, waardoor er incasso-kosten komen... en die vordering van 500 wel 1500 euro wordt. Er oh, ja. zelf... zijn veel voorbeelden van, hè? Daar zijn veel voorbeelden van. En, of zelfoverschatting. Dus het idee, ik red het wel, met een deurwaarder en afspraken... Maken om een hoger bedrag af te betalen... dan elke buitenstaander als hij naar het budget zou kijken realistisch zou vinden. En daarmee jezelf dieper in de problemen helpen... omdat je verkeerde inschattingen maakt. Nou, Als je niet mensen ook daarbij helpt om goed te kunnen budgetteren... realistische inschattingen te maken... dan ga je na afloop zien dat er misschien wel mm -hmm. nieuwe problemen ontstaan. Maar wat je natuurlijk wil, is je wil aan de voorkant al kijken naar, oké, okay, je hebt schulden, maar hoe zijn die nou ontstaan? En zijn dat belemmeringen waar we iets mee moeten? Waar u heeft, we je mee u heeft dat helpen? nou twee keer heel duidelijk gezegd aan de voorkant. Wat bedoelt u precies? Wat, wat moet er gebeuren? Want dat mensen uh, problemen hebben, ja, dat zal wel. Want je komt niet zomaar natuurlijk in dit soort betalingsproblemen terecht. Nee, nou, dat betekent dus vooral dat we combinaties van hulpverlening moeten maken. Dat je schuldhulpverlening moet hebben die zorgt dat er een huisuitzetting... die eventueel dreigt, niet doorgaat. Maar dat bijvoorbeeld ook het maatschappelijk werk betrokken raakt. En dat maatschappelijk werk bijvoorbeeld mensen ondersteunen om aan dat zelfvertrouwen, aan die budgetvaardigheden... aan dat zelfoverschatten van de eigen situatie... om daar iets aan te doen. Zodat je langs twee sporen iemand ondersteuning aanbiedt... En in die nazorg je bijna niet tegen zal komen uh, maar, mensen terugvallen. Maar nog even, een gedeelte daarvan zijn natuurlijk ook echt sociale problemen. Uh, dronkenschap, weet ik wel. Uh, uh, uh, eenoude gezinnen die niet, op, uh, die niet uh, hun alimentatie krijgen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Da dat zijn natuurlijk nog andere componenten van het geheel. Ja, dat klopt. Wat je zou kunnen zeggen is... je hebt een groep die heeft eigenlijk alleen maar puur financiële problemen. Die moet je gewoon meteen zo'n schuldregeling geven. Er is een groep die heeft een combinatie van financiële problemen... en lichte problematiek, zoals ik die net schreef daar is het maatschappelijk werk heel goed. En er is een groep die heeft financiële problemen en zware multiproblematiek. En daar moeten we kijken naar een gezinscoach, naar een bewindvoerder... naar zware hulpverlening die als regisseur daarop zit... om ook dat verhaal van die 15 hulpverleners op één gezin op te lossen. Oh, dat is wel een goed idee, maar uh, u weet maar waarschijnlijk al te goed... dat natuurlijk juist in die sector ook de bezuiniging hard toe hebben geslagen... in de personeelsector. Ja, dat klopt. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar schuldhulpverlening... wat we daar zien is dat we in de afgelopen jaren voor iedereen die zich meldde... Met probeerde om een schuldregeling te treffen. Wat we ook weten is dat ongeveer een derde, in ieder geval... in een aantal grote steden van de mensen die zich aanmelden... in het verleden zich ook al hebben aangemeld. Als we in plaats van mensen te laten draaideuren... ervoor zorgen dat we aan de voorkant twee dingen in één keer doen... kunnen we een stuk van de recidive voorkomen. Voorkomen we dat mensen tussentijds uitvallen. En dat geld moeten we dus gewoon eigenlijk verschuiven naar maatschappelijk werk. En daarmee hoef je dus niet... Meer geld erin te steken, maar je moet je geld anders verdelen. Ja, u noemt het recidive. Het lijkt bijna alsof het een misdaad is. Hè? Ja, terugval is misschien ja, nee, een beter nee, nee, woord. Nee, nee, nee. Maar goed, het wordt heel vaak natuurlijk in die, in die sector uh, gebruikt. Uh, ik kan me ook voorstellen dat als mensen één keer uh, ja, in, in zo'n uh, schuldhulpverleningssector uh, traject beland zijn. Weet je, ze zijn gewoon gewend om stelselmatig dus meer geld uit te geven dan er binnenkomt. Is dat ook niet een soort verslaving waar je. Uh, net zoals te veel eten of drinken of zo, waar je, waar je niet makkelijk van afkomt. Nou ja, je zegt hier iets heel belangrijks, het is vooral gedrag... En, um, um, en, en, dat ge en gedrag heb je niet van de een op de andere dag uh, veranderd. En nou, daarom is bijvoorbeeld ook maatschappelijk werk moet een veel belangrijker partner worden voor schuldhulpverlening dan ze op dit moment is. Want gedragsverandering kost tijd en je moet mensen ook de ruimte geven om die gedragsverandering te realiseren. En dat betekent dus samen, samen optrekken. Maar zijn daar wel uh, eigenlijk al uh, ervaringen mee uh met wat u voorstaat? Ja, absoluut. Want er zijn ook al wel best een aantal gemeenten die al zo werken. En je ziet ook, want per 1, jan, per 1 juli is de wet... gemeentelijke schuldhulpverlening in werking getreden. Dat betekent dat gemeenten nu ook echt formeel verantwoordelijk zijn... voor de uitvoering van schuldhulpverlening. Als je kijkt naar wat ze in het beleid hebben uitgeschreven... zeggen eigenlijk de meeste gemeenten ook dit willen we gaan doen. Dus de komende periode moeten ze naar wegen zoeken... om dat wat ze bedacht hebben ook daadwerkelijk te gaan doen. En er zijn best een heel aantal voorbeelden waarvan we ook weten... Dat dit werkt. En ze zullen wel moeten, want hun budget uh, slinken natuurlijk ook. Precies, want op, op schuldhoofdverlening wordt ook bezuinigd. U heeft dit uh, altijd lang onderzocht, toch? Dat is uw werk. Ja. Uh, uh, daar volgt dus een model uit dat u een beetje nu voor ons schetst. Ja. Voor wie is dat model nou eigenlijk bedoeld? Wie, wie, bij wie moet u terecht eigenlijk? Want bij die individuele gemeentes dan ben je voorlopig wel bezig. Nou kijk, wij, waar, wij t, waar wij terecht moeten komen zijn bij schuldhulpverleners. Want op het moment dat je niet meer probeert... om voor iedereen zo'n driejarige regeling te treffen... vraag je wel heel veel van de schuldhulpverlener. Want die moet opeens individueel in die spreekkamer gaan beoordelen. Ja. Ga ik jou nou helpen met een regeling en ben je over drie jaar schuldenvrij? Ja. Of zeg ik, wij gaan... Eerst nog even wat andere dingen met jou doen. Ja, en, en, en weet jij wel als hij nuchter voor je zit dat hij de rest van de dag dronken is, toch? Nou, precies. En, dat betekent, en wat we, waar we dus nu mee bezig zijn aan de hogeschool... ook samen met regioplan, is een screeningsinstrument ontwikkelen. En dat staat nu absoluut nog in de kinderschoenen. Maar het idee is dat dat een instrument is waarmee we schuldhulpverleners... en ook schuldenaren kunnen helpen om in kaart te brengen... wat is er eigenlijk aan de hand? Ja, maar goed, dan gaat zo'n schuldhulpverlener zeggen... tegen zo'n gezin dat enorm in de problemen zit. Ja, u, u komt niet in aanmerking voorlopig voor de schuldhulpverlening. Want eerst moet u nog eens... Ja, uh, uw gedrag gaan veranderen, u moet in een therapie of, of weet je, dat lijkt me ook heel erg raar om ja, kijkige mensen te zeggen. En de, de, vraag, de vraag is welke boodschap je brengt. Want op het moment dat de vraag is... krijg je een regeling van drie jaar, dan kan die zo overkomen. Ja. Maar wat je biedt is stabilisatie. Wat je biedt is veiligheid van huis en haard. Ja, maar wat zeg je dan tegen die, tegen die mensen? Nou kijk, dit is een groep die natuurlijk zelf ook weet... dat er allerlei andere problemen zijn. En dit is een groep die zelf ook weet... dat als je niet iets aan die andere problemen doet... dat ze over drie of over vijf jaar opnieuw in de problemen zitten. En wat je nu ziet, is dat bijna alle gemeenten zeggen, als je één keer gebruik hebt gemaakt van schuldhulpverlening... mag je de komende vijf, of in sommige gevallen zelfs tien jaar, niet meer terugkomen. Dus als je maar één kans hebt in de komende vijf of tien jaar mm -hmm. om aan zo'n regeling te beginnen... Is dat onverstandig, vindt u? Sorry? Is dat onverstandig? Het lijkt zo logisch namelijk toch. Dat mensen zeggen, ja, luister eventjes, we blijven niet bezig. Nou dat, Ik begrijp het van, van gemeente, maar... Het voelt, het voelt wat mij betreft niet goed om aan de voorkant niet je af te vragen... is het realistisch dat je die regeling aan kan? Nee, we bieden hem aan iedereen aan. Mm -hmm. Al zie ik als schuldhulpverlener al aankomen dat je ergens halverwege struikelt. Ja, ja. En dan zeg ik na afloop, je mag er niet meer in. Dan Ach. heb je toch als gemeente de verantwoordelijkheid... om daar van tevoren die vraag te stellen. Ja, maar, maar je loopt het, nog... het serieuze ja. risico natuurlijk dat als je dus wacht... en inderdaad eerst maar de gezinssituatie... en kijken of die oom uh, geen rare dingen meer wil doen... en niet meer de mes wil zwaar. Ik, ik, Roep maar wat. Uh, dat ondertussen die schulden niet alleen uh, doorgaan, maar gewoon nog verder oplopen. Ja, en in de periode tot nu toe kregen we, gingen we deze groep een schuldregeling aanbieden. Die maakte nieuwe schulden en halverwege vielen ze uit. Dus of je nou nu zegt we nemen eerst pauze, we gaan andere dingen oplossen en dan een schuldregeling. Of je kijkt naar wat we de afgelopen jaren deden. We bieden je meteen een schuldregeling aan en je valt uit. In beide gevallen zaten ze na twee, of na drie jaar met dezelfde schulden. En hoeveel van die mensen vielen uit. Uh, nou, toch zeker de helft. Zo. Ja. En dat betekent dus dat we de helft elke keer een illusie boden... terwijl we eigenlijk wisten, dit gaat mis. En als ze eenmaal uitvielen, deden we niets meer voor ze. En nu zeggen we... En wat we, gebeurde er dan met ze? Uh, op enig moment melden ze zich weer bij schuldhulpverlening... en dan begon dit weer opnieuw. En dat betekent dat wij een groep mensen in Nederland hebben die al jaren diep in de schulden zitten en waarvoor schuldhulpverlening al jarenlang geen oplossing was. En nu gaat tegen die groep mensen zeggen, eerst moet er iets anders gebeuren, we moeten eerst een aantal andere dingen gewoon beter zien te krijgen in uw leven voordat u überhaupt aan zo'n traject mag beginnen. Maar hoe, hoe reageren ze daar dan op? Nou ja, Kijk, in de gemeenten die op deze manier al werken... zie je dat, dat uh, de groep waar, waar dit om gaat dat ook heel goed begrijpt... en okay. blij zijn dat er ook rust geboden wordt. Want in het verleden vielen ze uit en dan moesten ze het zelf zien te rooien. Maar wat nu... voor dingen moeten er dan eerst gebeuren voordat ze in de schuld hulp Nu Kunt u daar een voorbeeld van, van geven? ja nou wat ik net aangaf ja. uh, uh, werken aan dat zelfbeeld dat mensen uh, niet meer met schuldeisers afspraken maken hoe doe je dat maken? werken aan een zelfbeeld nou, kijk ik ben geen maatschappelijk nee. werker dus het, de precieze ins en outs daarvan uh, de precieze ins en outs ervan kan ik je niet meegeven maar we, gesprekken. De, maar dat gaat, dat gaat om gesprekken en dat gaat om gesprekken en, daar, en dat gaat in principe ook over het hele huishouden en dat gaat vooral over mensen in hun eigen kracht terugzetten en dat is natuurlijk wat je wat je op dit moment ziet dat daar bij maatschappelijk werk veel aandacht voor is. Um, en uit, want uiteindelijk zijn schulden toch het probleem van een individu en niet van ons als maatschappij. Maar ik vind mensen in hun eigen kracht terugzetten, dat vind ik zo'n rare... Ja, ik, ik ben geen maatschappelijk nee. werker, dus vraag mij niet... wat er in de spreekkamer van het maatschappelijk werk. gebeurt. U, u, gebru, u gebruikt de term al goed, hoor. Ja. Uh, uh, maar niemand maar, weet wat het betekent, word... waarschijnlijk. Nee, maar wat we, de, wat we in de praktijk zien, is dat gemeenten... Die, uh, waarbij maatschappelijk werk en schuldhulpverlening... nou met elkaar optrekken, dat die gewoon in staat zijn... om minder uitval te creëren. En dus gebeurt daar iets wat werkt. Ja. Tot slot, okay. in een tijdgevricht uh, waarin steeds meer geklaagd wordt... dat bij dit soort instellingen werken een risicovol baantje is. dan lijkt me als je inderdaad niet als schuldhulpverlener meteen zeggen... nou, hup, we gaan een traject in. Maar je gaat zeggen, uh, luister eens... we gaan uw sociale mogelijkheden en onmogelijkheden eens bekijken. Dat wordt een stuk uh, riskanter, of niet? Nou ja, kijk, de ervaring tot nu toe... is dat mensen heel goed begrijpen... dat ze mm. daarmee een kans krijgen op een echte schuldenvrije ja, toekomst. Ja, is dat zo? Ja. ja. Dit lijkt me toch wel een vrij idealistische voorstelling van zaken... hoor, zo'n gesprek. Is ja, dat niet van woedende types? En je zal me helpen? ja. Wij komen ze volgens nog niet in die mate tegen. Nee, oh ja. u niet? <laughs> nee, <laughs> maar in die, het onderzoek. Oh, in het onderzoek. Maar die, die schulphulpverleners wel, dat kan toch niet anders? Kijk... Elke publieke dienstverlener heeft te maken met agressie. Maar dat hadden ze in de afgelopen jaren ook. Want er is ook een groep die in de afgelopen jaren dacht... dat ze binnenliepen bij schuldhulpverlening... dat daar een zak geld klaar stond. Ja. En dat schuldhulpverlening alle schulden ging afkopen. Ja. En die waren stom verbaasd dat ze drie jaar lang maximaal moesten afbetalen. Ja. Dus, die, dus agressie is niets nieuws. De vraag die u stelt is... Wordt die agressie meer als je wat anders gaat doen? Ja. En daarvan is het beeld nee. Maar hmm. ze hebben ook nu al te maken met agressie. Okay. Da daar, daar zit geen misverstand. Mogen wij u hartelijk dank zeggen voor een uh, heldere uitleg. Uh, u hoorde Natja Jongmans. Lector Schuld en Inkasso aan de Hogeschool Utrecht. Het ging dus over de herziening van de schuldhulpverlening. In zijn huidige vorm kost die gemeenschap te veel geld. En daar moet dus ook iets aan gebeuren. Het heeft dus ook een economische noodzaak. Hartelijk dank voor uw komst. Dan gaan we het, ook het volgende het gaat ook weer over geld, maar dan op een hele andere manier. Autodieven gaat het over. Die ze namelijk niet terug voor het gebruik van extreem geweld om autosleutels te bemachtigen, omdat ze zo de beveiligingssystemen kunnen omzeilen. Daarnaast gaan daders steeds professioneler te werk en is autodiefstal vaak verweven met andere vormen van criminaliteit. Dat concludeert het Korps Landelijke politiediensten in een nog te verschijnen deelrapport. Criminelen verdienen geld door gestolen wagens in binnen- en buitenland te verkopen, maar auto's worden ook ingezet bij ramkraken en om snel weg te komen naar een overval. Over dit soort geweld gaan we praten met Guus Wesseling, hij is directeur van de stichting Aanpak Voertuig Criminaliteit. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, eh. Uh... We hebben het er wel eens vaker over gehad, hè? Ja. Je krijgt altijd Het blijft maar komen. Ja. Dus de, de, de, de, heb je dan het idee van. Ja, de, de, die strijd die zijn ze aan het verliezen? Of zeg je nou, het is kat en muis, het blijft maar gaan? Ja, het is kat en muis, het ja. blijft maar gaan. Ja. Dat heb je, als je maatregelen neemt, dan worden er tegenmaatregelen tegen genomen. Ja, we hebben dat, dat, dat fenomeen van, van carjacking. en met geweld auto's stelen. in de gaten gehouden de afgelopen jaren. Ja. Het werd erg bemoeilijk. Doordat de politie geen uh, goede statistieken had. Dus we moesten het vaak hebben van uh, ervaringen in het veld... van particuliere onderzoeksbureaus, uh, politieonderzoeken die er waren. En op een gegeven moment hadden we de indruk van... ja, dit, dit gaat niet goed. Dus toen hebben we het, uh, de politie gevraagd van... jongens, ga eens een onderzoek doen. hoe we het maar nou Maar beschrijft u eerst is? misschien eens even wat er gebeurt. Want uh, ik denk dat het voor mensen helemaal niet duidelijk is hoe het gaat. Een een ja. Nou ja, het kan gebeuren dat je als je uitstapt bij een winkelcentrum of uh, als je parkeert bij een ziekenhuis of je, je staat bij een stoplicht dat, uh, en je hebt je, je autodeur niet op slot, dat er iemand uh, op je afkomt, je autoportier openrukt of als je uitgestapt bent je een mes op de keel zet of een pistool tegen je hoofd en, uh, en uh, vraagt, uh, netjes vraagt om de sleutels en met de auto ervan doorgaat. Of ook bij mensen thuis, gebeurt dat ook? Gebeurt ook, inbraken, uh, om de autosleutel. Als ze uh, liever een bepaalde auto willen hebben... aangestuurd door een opdrachtgever... van ga ah, die BMW 5 maar eens even halen... Ja. Uh, dan, uh, ja, dan komen ze als ze hem niet op een andere manier kunnen uh, krijgen... je huis binnen. En, en hoe uh, weten en ze gaan dan op waar het sleuteltje op. ligt? Ja, dat is of zoeken. Sommige mensen die leggen hem voor de, voor de greep. Van, oh, als ze mijn huis binnenkomen... dan, uh, of dan moet moeten ze maar met... heel gauw die sleutel vinden... want oh, anders ja? komen ze op mij af. Oh Express? Ja. Ja, en andere mensen die zeggen, van, ja over mijn lijkt, dat gebeurt dus niet. En, uh, dus niemand ik stop hem juist... Uh, de, die stoppen hem juist ver weg. Ja, okay. We krijgen vaak de vraag, van, wat moeten we doen? Uh, ja, de, en wat zegt u dan? Dan zeggen we, uh, uh, neem kussen. zelf uw maatregelen <laughs> en uh, ik weet niet hoe u erin zit... maar u zou hem, en de verzekeraars die adviseren dat ook hoor... om de sleutel niet al te ver weg te stoppen. Uh, maar ja, sommige mensen die hebben zoiets van... ja, maar niemand komt aan mijn bezit, ben je helemaal gek, ik stop dat ding weg. Dat is heel individueel. Zijn er, zijn maar er zijn al, dus ja. mensen die er dus al van uitgaan... dat er misschien wel dieven hun auto zullen komen ja, stelen. en dat is niet leuk. Ik bedoel, als je zo moet leven... Dat je, dat je bang bent in je eigen huis. Dus dat is, dat is een heel naar, naar ding. Zijn daar al ongelukken mee gebeurd? Dat er echt uh, mensen, nou ja, gewoon uh, gestoken of... Uh... Jawel, dat, dat, dat is wel voorgekomen, ja. Of klappen en, en... en uh, vechtpartijen in huis, ja. Maar dat heeft dus te maken dat het, uh, dat het op deze manier tegenwoordig vaker gebeurt... met dat die auto's zo uh, extreem goed beveiligd zijn. Want ze kunnen, dus, uh, ze kunnen ja. dus alleen nog maar wegrijden met die auto als ze een sleuteltje hebben. Begrijp ik ja, dat goed? Ja, die auto's die, die waren goed beveiligd, maar die zijn niet meer goed beveiligd. Oh. Uh, wil zeggen Dat is ook het uh, spel van kat en muis dat uh, de professionele crimineel uh, apparaatjes heeft... Waarmee ze heel makkelijk je auto mee kunnen nemen. In elke auto daar zit een, een stekker onder het dashboard... Waar, de, waar je dealer de diagnose doet als je voor een beurt komt. En die sluit de computer daarop aan. En die kan meteen zien hoe het met je, met je auto is gesteld. En die, die, die criminelen die hebben een apparaat. Die stoppen ze in dezelfde stekker... en kunnen vervolgens de elektronische startonderbreker uitschakelen. En andere dingen nog manipuleren in je auto. En dan kan je hem starten en zonder noemen. sleutel. Ja. Met een laptopje of zo, hè? of met, uh, met een namaak. Dus, dus dat werkt niet meer. De, uh, wat nu? Want daar moet dus iets aan gebeuren. Anders gaat de uh, landelijke politiediensten niet zo fors aan de bel trekken. Ja, nou, gelukkig hebben ze dat onderzoek goed gedaan... waardoor dit naar boven is gekomen. En we zijn daar al een tijd mee bezig. We zijn met de, de auto-industrie aan het praten. Hè? Met, met de fabrieken in, in Duitsland en Frankrijk. En niet alleen wij hoor, ook de, onze Belgische en, en andere buitenlandse vrienden. Uh, we rijken hen steeds aan welke uh, manieren van diefstal uh, we tegenkomen. Of die de politie tegenkomt. En vervolgens moeten hun research en development afdelingen daar maatregelen op nemen. Om de elektronica in de auto weer moeilijker te maken. Nou dat proces is nu aan de gang. Dus ik verwacht. Wat voor dingen heeft dat opgeleverd? Nou ja, dat wij gesprekken hebben gehad met mensen van Research and Development. Ja, afdelingen. maar ik bedoel, ik wat heeft industrie. het opgeleverd? Ik niet in de categorie gesprekken, maar puur in de auto. Ik, ik las iets over Iris Sloten. Ja, dat willen we dus niet, hè? Dat, is, dat heeft te maken met de iris van je oog? Nou ja, Zelfs als Schiphol, als je, ja. als je hè, met je, met je premiumkaart uh, snel uh, door de, door de Marche C wilt... dat je even in een, in, een, uh, in een lensje kijkt en dat uh, dat, dat lensje ziet van... oh, dat is, uh, meneer Westlink die, uh, die is kosher en die mag erdoor. Dat zou je natuurlijk ook voor een startsysteem nou, in een auto kunnen ik vind doen. Dat vind best goed klinken. Waarom bent u er niet voor? Omdat je dan het risico loopt dat de crimineel op die bestuurder afgaat om hem te dwingen om dat oog voor nou. dat lensje te houden. Dus we hebben met elkaar gezegd, en dat is, dat is politie en verzekeraars uh, breed... geen op de persoon gerichte beveiliging. Maar wat wel? Wat wel, auto-industrie vragen, met enige regelmaat de, de, de elektronica aan te passen, doen ze ook. Uh, en de politie te vragen om de, de, de georganiseerde crimineel, nationaal-internationaal, aan te pakken. ja. Dat, dat is een logische vraag. Ja, maar, goed. maar als je het niet vraagt, dan gebeurt het sowieso nee. niet. Nou dus... Maar er was en al de de heel zin... tijd sprake van dat er een soort volgsysteem in die auto kwam. Simpelweg een chip, die ja. overal weer, uh, de auto nou kan ja, volgen. Dat is ook een methode. Track maar die, and trace. die dat is vaak track en trace. Hè? Ja. Inderdaad. Nou, die die uh, bevelen wij ook ernstig aan. Een verzekeraars, die eisen die soms ook voor dure auto's. Wij willen dat het meer gebeurt. Het spul dat wordt steeds goedkoper. Het spul wordt steeds beter. Ik kent het verhaal ook dat track and systemen via de satelliet-gps... dat die uh, verstoord kunnen worden door criminelen. Hè? Dat het niet meer werkt. Nou, inmiddels is er dus een gps-systeem dat anders werkt... wat niet verstoorbaar is. Dus ook daar worden aan de goede kant van de streep vorderingen gemaakt. En zo blijft het doorgaan. Maar wij een alarmsysteem en een track en trace systeem dat is altijd, uh, bevelen we toch aan van doe dat nou. Stop nou in plaats van die 400 euro in mooie nieuwe uh, aluminium velgen stop ze nou in een track-and-trace-systeem. kost, kost het dat ongeveer 400 ja, dat euro? En dat kan je werkelijk bij meneer Carfit of weet ik wel wat voor een of andere club zo. Ja, nou, uh... het moet wel goed ingebouwd worden. Als je, als je goed spul verkeerd inbouwt, dan werkt het natuurlijk niet. Dus het moet door een gecertificeerd bedrijf worden ingebouwd. Maar die wegen, die zijn zo te vinden. Maar, dat, ik, maar dat gaat, dat is dus niet standaard in nee, de nieuwe auto's? Op nee, nog de niet. Het hele dure segment wel, maar dan heb je het over auto's boven een ton. Hm. Uh, maar in dit segment daaronder niet. Dus dat moet je dan zelf, uh, zelf aanschaffen. Of de verzekeraar dwingt je ertoe. En uh, ik begreep dat er ook nog eens zoiets bestaat als een remote control, dat je dus een auto op afstand kan laten stoppen. Ja, daar dat zijn zware nou discussies wel. overgaande. Zit met je als de boef in die auto opeens? Nee, deze houdt hij op. Nou, ja. die systemen die zijn er al. De wetgeving in Nederland verbiedt het dat, dat je dat toepast. Nou ja, er staat ergens in de wegenverkeerswet... dat een bestuurder ten alle tijden de controle over zijn auto moet hebben. Ja. Dus als er iemand anders ja. remote gekke dingen gaat zitten doen... Maar daar zijn dat ook wel oplossingen. Waar, ja. Daar zijn wel oplossingen wat voor. Dan? Kunt... Uh, bijvoorbeeld een auto die gestolen is en voor een stoplicht staat te wachten... Ja, ja. En dat systeem merkt dat, dan gaat hij niet ah, meer verder. Kijk, dat... Of hij, hij doet één keer even dat portier open, auto wil niet meer verder. Dat, ja. is dat soort systeem. Maar het is wat onhandig bij 180 kilometer per uur. Ja, dat, dat moet je dus niet doen. Nee, er zitten <lacht> nog wel risico's aan. Maar ja, ja. De, de, de, het zegt wel iets over de inventiviteit waarmee men hier... Uh, mee, uh, ja, het blijft uh, een, een, een lucratief, uh, lucratief ding, die inventiviteit... om toch die auto te pakken te krijgen. Goed, maar toch kijkt u een beetje moedeloos, meneer Wisseling. Nee, nee, nee? Oh, nee, absoluut oh. niet. Nee, ja... Op dit moment zitten we op achterstand. Okay. Maar de, de, die stallen lopen nog terug, dus in die zin. Oké, okay, dat is dan weer een, een pluspunt. Hartelijk dank, Guus Wesseling, directeur van de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. Zometeen gaan we verder. Gaat het over de Olympische Spelen hebben. Hoe vindt u dat? En opeens wordt het stil. Terwijl de mensen denken dat de zomer nog moet beginnen... is het voor veel vogels al herfst. En daarom zijn ze nu stil. In Vroege Vogels, deze week de zangers die nog wel van zich laten horen. De kleine karkiet bijvoorbeeld. Maar ook grauwe ganzen die protesteren tegen het vergassen. En verder Siefried Woldhek, Vlinders op de Floriade, een groot natuursucces in Limburg en Mart Smeets. Dit wordt een regelrechte sensatie. Morgenochtend van 8 tot 10. Vroege Vogels. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.